11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Er komt een wettelijk verschoningsrecht voor journalisten. Minister Opstelten en staatssecretaris Teven willen het wetsvoorstel over twee weken klaar hebben. Het verschoningsrecht is het recht van een getuige... om geen antwoord te geven op vragen die de rechter stelt. Zo kan een journalist de bron van een bericht beschermen. In het wetsvoorstel staat ook dat de rechter voortaan moet toetsen... of een journalist mag worden afgeluisterd. Nu hoeft dat nog niet... omdat journalisten door de wet als burgers worden gezien...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 In het noordwesten van Pakistan zijn bij een bomaanslag... op een Sjiïtische processie zeker zeven mensen omgekomen. Ze werden gedood toen een bermbom ontplofte. Er zijn zeventien gewonden. De aanslag is mogelijk het werk van soenieten. In Pakistan zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht... nu het voor Sjiïtische moslims een heilige maand is. Het weer. In het hele land dichte mist, behalve in het zuidoosten. Daar is het bewolkt en valt soms wat regen. Later vandaag trekt die bewolking naar het noorden. Het wordt een graad of acht.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 Veel vertraging door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Woer en Knoopend Ouderheen 8 kilometer. Dan rijdt u nog in de regio Den Haag of Leiden. Bent u onderweg naar Utrecht, kunt u beter omrijden via Amsterdam. En al het verkeer in de regio Rotterdam onderweg naar Utrecht kan beter omrijden via Gorkum. Op de A27 Breda richting Gorkum staat 2 kilometer bij Knoopend Hooipolder door een ongeluk. En door werkzaamheden ook vertraging op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen Heteren en Knoopend het Ewijk 5 kilometer.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 Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Alarm deze week over de plannen van het kabinet voor de woningmarkt. De huur omhoog, minder onderhoud, corporaties waarschuwen voor een failliet van de sociale woningbouw en voor een eigen failliet. Als de kabinetsplannen doorgaan, gaat het helemaal de verkeerde kant op, zeggen ze... Daarover hier aan tafel Jacques Moners, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dat is de regeringspartij. En de partij die toch wel de sociale volkshuisvesting zowat heeft uitgevonden. Fijn dat u er bent. Graag gedaan. Welkom. En er waren lange onderhandelingen aangekondigd. Maar de top over de Europese begroting is gisteren al beëindigd. Alle regeringsleiders zijn alweer weg uit Brussel. Zonder resultaat, men is het nog niet eens geworden over de Europese begroting voor de komende jaren. Wat wordt er in zo'n begroting eigenlijk geregeld en hoe erg is het dat dat nog niet gelukt is? Daarover praten we vandaag met Corinne Wortman, die voor het CDA in het Europarlement zit. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. En met Harry van Bommel, die zit voor de SP in de Tweede Kamer. Goedemorgen mevrouw Bommel. Goedemorgen. Maar we kijken natuurlijk eerst even in de zaterdagkranten. Ja, en dat doen we eigenlijk via een omweg. Uh, omdat wij even gaan naar JOVD-voorzitter uh, van de VVD, Jariko uh, Vos. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent uh, aan de telefoon. Ja, uh, veel commotie over uh, de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. U bent voorzitter. Um, het gedoe gaat erover dat op dat congres wat zojuist is begonnen... ik begrijp dat uh, voorzitter Kortels aan het woord is... dat u uh, wel of geen spreektijd krijgt. Het um, Nijpels zei vanmorgen, VVD-prominent, dat er niks aan de hand is... en dat u gewoon het woord krijgt. Hoe zit het nou precies? Uh, nou, wij, wij hebben zelf nog niks gehoord uh, van de VVD. Dus voor ons is er nog veel onduidelijkheid. Uh, maar wat wij via via hebben begrepen is dat men zegt... Uh, nou, jullie mogen als individueel lid... Um, um, op, als adviserend lid mogen jullie uh, een paar woorden uh, richten en mogen jullie ook uh, wat vragen stellen. Maar kijk, daar gaat het ons natuurlijk niet om. Kijk, de zaal die is inderdaad voor uh, individuele mensen die verontrust zijn. Uh, en dan hun zegje mogelijk. Wat wij willen is namens 3000 jongeren gewoon een kort woordje richten tot het congres En uh, we hopen ook eigenlijk, kijk, we zitten nu al 48 uur, uh, zijn we aan het stegelen over wel zoveel vijf minuten spreektijd. Ik hoop zoveel erg dat nou dit conflict maar één winnaar krijgt aan het eind van de dag... en dat dat het liberalisme is. En ik hoop uh, dat het partijbestuur uh, daar op een verstandige manier aan bij wil dragen. Ja, ik geloof dat de Europese top korter duurde... Uh, maar u bent nog steeds in volop onderhandeling met het partijbestuur... over wel of geen spreektijd en hoe lang. Nou ja, laat ik dan maar tot het punt komen... Uh, wat wilt u eigenlijk zeggen? Met andere woorden, u schijnt nogal kritische opmerkingen te willen maken. Wat? Ja, precies. Nou, weet je wat het is? Kijk, we hebben natuurlijk afgelopen week in de ingezonden brief in de Volkskrant... Uh, zijn wij al heel kritisch geweest. Uh, we denken dat het nu ook tijd is voor een keer een wat meer positieve inslag. Kijk, we zijn jongeren. Uh, ze zeggen, jongeren hebben de toekomst. Laten we dan ook naar de toekomst kijken. Niet te veel navolstaden, niet te veel terugkijken. Maar wel oog hebben voor de actualiteit en ook voor de toekomst. En dat is wat mij betreft altijd een positieve boodschap. Dat betekent ja. wel, natuurlijk Natuurlijk zullen we kritische noten plaatsen. Maar daar zijn we ook voor als JOVD. We ja, maar... zijn er voor om de VVD scherp te houden en ervoor te zorgen dat de VVD bij de liberale les blijft. Ja, dat, dat betreft... klinkt... Uh, ik eh, onderbreek u even. Dat klinkt uh, heel vrij, zo niet uh, als een open deur. Maar wat is nou eigenlijk inhoudelijk uw kritiek over de VVD nu... en het regeerakkoord waar ook de VVD ja tegen gezegd heeft? Nou, kijk, er zijn natuurlijk een aantal maatregelen ingenomen... waar liberalen niet, uh, niet vrolijk van worden. Dan heb je het vooral over de nivelleringsplannen, maar ik denk ook... Dat we ook moeten kijken naar hoe kunnen we op een liberale manier uh, de vraagstukken van de toekomst oplossen. Er zijn uh, veel vraagstukken. De zorg is een groot probleem. Uh, de generatiecrisis is een groot probleem wat op dit moment speelt. Laten we daar nou eens naar kijken. En laten we eens kijken hoe we op een liberale manier ervoor kunnen zorgen dat de zorgkosten omlaag gaan, En dat we er op een liberale manier voor kunnen zorgen dat generaties weer tot elkaar komen. Dat ze niet uh, tegen elkaar staan, maar met elkaar samenwerken om zoals het regeerakkoord zegt bruggen te slaan en samen de toekomst ja. in te slaan. Ja. Dat zou mijn boodschap zijn geweest ja. uh, voor het congres. Ja, ik snap het. Uh, het feit dat u de toespraak uh, niet op het congres... vooralsnog kan houden, lijkt er een beetje op dat u hem nu houdt voor bij ons. Maar het punt is eigenlijk, u noemt allemaal dingen op... die dus naar uw idee niet in het regeerakkoord staan. Want anders zou u zich er niet zo over opwinden. Nou, het gaat niet zozeer om dat het wel of niet in het regeerakkoord oh. staat. Het gaat erom dat dat op dit moment uh, grote vraagstukken zijn... Uh, ...waar niemand nog echt een consistent antwoord op heeft geformuleerd. En ik denk mm. dat het dan goed is dat je als liberale club dus gaat kijken... ...hoe kunnen we nou dit op een liberale manier aanpakken? Yeah. Hoe kunnen we hier liberale antwoorden op formuleren? En hoe kunnen we dat dan vervolgens in regier of kabinetsbeleid, ...of in ieder geval in partijmening omzetten? En daar moet het yeah. om gaan. Uh, uh, je moet niet altijd al naast yeah. staan. Er is al zoveel kritiek geweest. We moeten weer met een positieve inslag mm. richting de toekomst gaan. De partij moet zichzelf weer eventjes hervinden. Uh, en de JOVD is zeker bereid om daarbij een handje te helpen. Ja. Als het nog lukt, een kort antwoord. Wat is er mis in de VVD? Uh, nou, ik denk op dit moment dat het, uh, dat het te weinig gaat om de, o, o, om de ideeën. Men moet weer dichtkomen bij de liberale waarden. En die moet men ook in de interne structuur gewoon uitdragen. Uh, kijk, het is natuurlijk ook nooit onze bedoeling geweest om zo'n toestand ervan te maken. dat we nu al 48 uur uh, ja. aan het zeggen we zijn over die spreektijd van 5 minuten. Geef dan nou weer ruimte voor ideeën. Maak je niet te druk om al die machtspelletjes, daar gaat het ons helemaal niet om... En dan gaat het ook heel veel leden niet om. Leden willen gewoon hun zegje kunnen doen... en willen weer verder werken aan een liberaal Nederland. En ik denk dat als de partij op zich dat gaat beseffen... en daar weer uitvoering aan gaat geven... dat er een hele mooie toekomst voor de VVD... en voor het liberalisme in Nederland in het verschiet ligt. Ja, nou, wat spreektijd betreft bij ons... Uh, kan u geen klagen hebben. Ik wens u een uh, feestelijke... en vooral ook gezellige en aangenaam congres. Dat was uh, Jariko Vos vanuit uh, Den Bosch, denk ik. Het VVD-congres waar hij in elk geval uh, wel aanwezig is. Goed, wij gaan uh, verder praten. We hebben Corine Wortman bij ons aan tafel. Uh, Europarlementariër Harry van Bommel... Tweede Kamerlid voor de SP en Jacques Monash voor de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Ja, meneer Monash. Tweede Kamer. Uh, sorry, in de Tweede Kamer. Ja, ik dacht ik zet ze even op een ja, rijtje. Maar ik heb ook, ook geen ambities die... hoor, die kant op. Laat daar geen misstander. Nee, u bent nog heel actief, ja. begreep ik. Ja. Um, uh, ja, Toch eventjes de andere kranten erbij uh, genomen. In het AD vanochtend een hele reconstructie van uh, de kwestie rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat was een heel belangrijk aandeel uh, van de Partij van de Arbeid in het uh, regeerakkoord. Volgens het AD zou minister Schippers hebben gedreigd met opstappen. Als dat uh, zou doorgaan. Mist u dat? Nou, er gaan heel veel verhalen in Den Haag rond. Zeker als je daar uh, meerdere dagen per week uh, hangt. Maar het is natuurlijk een. een deze berichten zijn een meer een uitvloeisel van hoe diep het bij de VVD heeft gezeten. En wij hebben, als Partij van de Arbeid hebben hopelijk laten zien dat de samenwerking ons veel waard is. En dat maar het we gerucht tijd... kent nu wel. Nou, ik, ik, er, zijn zoveel, er zijn zoveel geruchten. Ik, nee, daar ga ik helemaal niks over zeggen. Nee. U wist het. Ik weet, ik weet alleen dat wij als regeringspartij... U wist het gewoon. Ik weet alleen dat wij als u wist regeringspartij... Het gewoon. Nee, ik weet alleen dat wij als regeringspartij... Nee, wij als dus er wordt u verteld? Ja, dan, ik begrijp deze ze vraag, niet ja, meneer Boelman, Het is een hele goede journalistieke verhaal om die manier in te steken. Geef nou eens gewoon een antwoord, nee, wist Nee, maar ik ga niet in. De, kijk, ik moet luisteren. Dus er zijn heel veel geruchten in de laag... En ik ga niet in op geruchten. Wij hebben als regeringspartij van de Partij van de Arbeid laten zien. Vond u het vervelend dat dat speelde? Wat het... er bij de VVD gebeurde, vonden wij buitengewoon vervelend. En daarom hebben we ook serieus laten zien dat we hebben meegedacht om ze uit de problemen te helpen. Nou, iets anders wat er ook bij de VVD speelt. En u heeft meegedacht om ze uit de problemen te helpen. Want u heeft gezegd: van nou goed, dan gaat die in inkomensafhankelijke zorgpremie niet door. Daarvoor in de plaats komt een sociale agenda. 250 miljoen wordt daarvoor uitgetrokken. Maar dan lezen we in Trouw vandaag dat Halbe Zijlstra zegt... nou, daar gaan we het pas over hebben als de FNV de boel op orde heeft. Wat vindt u daarvan? Nou... Halbe Zijlstra is de fractievoorzitter van Kijk, ik de VVD. Denk dat om te beginnen dat het buitengewoon verstandig is... dat de FNV de boel op orde krijgt. Laat ja, maar daar goed, hij maakt het stand. daarvan ja. dus afhankelijk... terwijl de afspraak met uw partij is gemaakt in het regeerakkoord. Op het moment dat de FNV aan tafel zit als een van de sociale partners... om te praten van hoe gaan we de, de plannen van het regeerakkoord verder uitwerken... dan zit daar een FNV met één stem. De, de, de heer Heerts gaat daar niet aan tafel zitten. Ik ken hem als een buitengewoon serieuze man... die ook een belangrijke opdracht heeft gekregen. Die gaat daar niet aan tafel zitten met, met drie of vier meningen. Die gaat daar zitten namens de, namens de FNV. Dus op het moment dat we aan tafel zitten hebben te maken met Ton Heerts van de FNV... met het standpunt wat daar ligt. Ja, maar goed, wat ik van u wil weten is... deze afspraak is met u gemaakt als Partij van de Arbeid... Ja. en hij maakt het nu afhankelijk van wat de FNV daarmee wil. Nou ja, niet alleen de FNV. Ik denk dat, de, dat VNO en CW, dat is een andere belangrijke partner, en het CNV. Dat zijn allemaal partners aan die, wat dan eens gaan heten, de sociale tafel. Daar gaan we praten over hoe gaan we de sociale zekerheid herzien. Daar liggen hele pittige maatregelen. Eén daarvan is rond het ontslagrecht. Nou, er is nu 250 miljoen apart gezet voor dat overleg. Dat zou je daarin kunnen zetten, omdat er. Verzachten, maar het kan ook zijn dat er andere wensen zijn vanuit sociale partners. En daarvoor gebruiken we die 250 miljoen. Goed, en dan zit, zit daar aan tafel een FNV met één mening. Maar de conclusie mag toch wel zijn dat de samenwerking... VVD, Partij van de Arbeid, allemaal nog niet heel erg van harte gaat, hè? Oh, nou, dat gevoel heb ik niet. Van harte oh. gaat hij wel. Alleen, er zijn nogal wat problemen geweest. En juist omdat het van harte gaat... hebben we volgens mij elkaar de ruimte gegeven om uit het probleem te komen. Maar, als, het, als het niet van, van harte zou zijn gegaan... dan hadden wij als Partij van de Arbeid gezegd... van jongens, daar staat je handtekening. Niet terug onderhandelen, uh, gewoon uitvoeren. En juist omdat het van harte gaat... en we er allebei in zitten van... wij moeten dit land nu 4,5 jaar met elkaar besturen. We hebben ter herinnering de afgelopen 10 jaar... vijf kabinetten gehad, Italiaanse toestanden in Nederland. Dat moet echt afgelopen zijn, slecht voor Nederland... Dus daarom hebben we juist gezegd van, oké, okay, als dat voor jullie als belangrijke partner, als de andere regeringspartner zo belangrijk is, laten we dan kijken hoe we naar een alternatief. U schrikt niet van zo'n uitspraak van Zijlstra? Nee, ik denk dat voor de FNV ook van groot belang is dat ze de zaak op orde hebben. Toch nog even, want u bent wel uh, regeringspartij. Uh, dat beeld van die coalitie en vooral de plannen die zijn afgesproken in dat regeerakkoord, een regeerakkoord wat overigens alweer is aangepast. Um, uh, schrikt u daarvan? Het beeld van? Nou, dat, dat beeld dat er over elk onderwerp gedoe is. En dat uh, de grootste regeringspartij uh, eigenlijk heel ongemakkelijk, uh, uh, zich heel ongemakkelijk voelt over al die afspraken. Een uh, partijleider en de premier, ook dus van u die uh, toch een beetje wordt neergezet als iemand die de regie kwijt is. Schrikt u daarvan, van dat beeld? Nou, kijk, ik denk dat, er. maar dat heeft iedereen ook gezegd... in de alle beschouwingen die we de afgelopen twee weken hebben gehad... dat je een, een iets florisantere start hadden we allemaal gewild. Maar ik denk, als je met elkaar dat avontuur aangaat voor 4,5 jaar... en een van de twee zit bij de begin niet lekker in een afspraak... Hè, als het moment dat het naar buiten komt... dan is juist de kracht van een coalitie voor de komende 4,5 jaar... om er met elkaar uit te komen... Uh, dat het een, uh, een, geen florisante start is geweest. Daar is volgens mijn vriend en vijf het over eens. Dus dat had, had, had iedereen liever beter gehad. Maar nogmaals, ik vind het een teken van kracht en niet van zwakte... om juist hem dan op je strepen te gaan staan... om nu te zeggen van we gaan samen verder, hoe kunnen we elkaar helpen? Corine Wortman, u zat eventjes te knikken. Ja, nou, ik ben een CDA, dus uh, ik weet dat regeren moeilijk is. En uh, wij onderschrijven dat hervormingen hard nodig zijn. Maar wat zich vreekt, is dat dit kabinet er trots op is... dat ze regeren zonder visie. Ja, en wat vreekt zich? Hervormen zonder onder visie, ja dat werkt niet en eh, dan krijg je die consistentie waar ook de jovd voorzitter op, op doet. doelt, die heb je niet en dan heb je dan is het slecht voor het draagvlak en je krijgt instabiliteit. Met andere woorden, ja, Harry van Boom ja, wil ik... natuurlijk oppositie, hè? Ja. Dus je ja. zit te popelen. Precies, precies. Kijk, het punt is dat er bij uh, deze onderhandelingen zo snel gehandeld is uh, en uitgeruild is. Dat uh, de, de inkomensafhankelijke zorgpremie, een uh, gedrocht in de ogen van de VVD, dat dat moest worden ingeleverd door de Partij van de Arbeid. Uh, dat is natuurlijk een start die uh, nog uh, heel veel andere onderwerpen. Uh, er zullen nog heel veel andere onderwerpen volgen. Want voor de Partij van de Arbeid zitten er ook pijnpunten in het regeerakkoord. Als je kijkt naar de WW-plannen. Een aantal andere onderwerpen. Dus ik verwacht dat een aantal andere zaken in de, in de komende maanden, in ieder geval de komende twee jaar. Uh, nog opengebroken zullen worden. Er komt nog een heleboel aan. Ja, het klinkt allemaal wel een beetje gedoe. Over. Ja, dat is het. Dat is het. Kijk, uh, maar, als je, als, als je als... een afspraak als... maakt aan ja. het begin... met, met, met zo'n enorme hervorming op het punt van de gezondheidszorg. En je moet dat dan in een termijn van twee weken met het mes op de keel. Uh, want de Partij van de Arbeid is natuurlijk mm. de mes op de keel gezet. De VVD moest dat plan van tafel krijgen, anders zou de VVD uh, een enorm intern probleem hebben gehad wat ze niet zouden kunnen oplossen. Want de dat, minister die opstapt ja, nog voordat ze aan de slag zijn gegaan is natuurlijk, natuurlijk wel een heel raar. maar, maar, natuurlijk, maar natuurlijk. Dus, maar, dus maar, de PvdA moest op dat punt terug en da ja, daar komt een keer rekening voor. Als wij, als wij, als, als wij met elkaar de komende 4,5 ja. jaar 46 miljard aan gaan bezuinigen, dat moet, hè, in de ene de partij is al de 41, maar we praten allemaal in die, die orde van grootte. En de belangrijkste kritiek is dat er gedoe is, dan neem ik dat van harte. Het ja. gaat nog veel zwaarder, het gaat nog veel ruiger worden. Oh, en we zullen nog meer naar elkaar Hoop. moeten kijken, ook naar de samenleving. Hoop. Maar een van de punten is waarom het snel moest, meneer man is omdat, er, uh, omdat we grote opgave hebben. Ja. Maar ook omdat er nog steeds voortdurend een discussie is met de samenleving... hoe we het verder gaan invullen. We gaan het straks ja. over de woningmarkt ja. hebben. Dat is ook zo'n voorbeeld. Ja. Er is voldoende ruimte om in discussie te blijven met die samenleving. Dat is een van de krachtpunten uit dit regering. Nou, okay. Okay. We praten zo uitgebreid verder. Maar de twee uh, woorden, dat het uh, nog ruiger wordt... en dat u het allemaal ook een avontuur vindt, die onthouden we wel. Maar we kijken uh, voordat we verder praten... eerst even terug naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Waartoe is Brussel op aarde? Inderdaad, in ChristenUnie-kringen wordt de vraag meestal anders gesteld... maar zo geformuleerd was hij precies in de roos deze week. Brussel, de EU en het nut daarvan. Platte gezegd, het ging over geld. Wat kost het ons en wat levert het op? Premier Rutte deinst op zo'n EU-top werkelijk nergens voor terug. Ik heb bij alle onderhandelingen altijd een geladen pistool bij me. Zeg zoiets nooit in de buurt van Schiphol, want al het vliegverkeer wordt direct stilgelegd. Maar gaat het over Europa, dan is alles geoorloofd. In de meest figuurlijke zin hecht ik eraan toe te voegen. Figuurlijk, natuurlijk. Maar als het over Brussel gaat, kun je maar beter spierballentaal gebruiken. Er stonden Rutte dan ook harde onderhandelingen te wachten. This meeting zal lang en zijn. En komt elke zeven jaar. En op de premier was vanuit Den Haag de druk behoorlijk opgevoerd. Als het de premier weer niet lukt om minimaal die 1 miljard extra korting te bedingen. dan hoeft Mark Rutte, wat ons betreft, helemaal niet meer terug te komen uit Brussel. De macht van Brussel in Europa, de plaats van Nederland in de wereld, het kwam deze week allemaal voorbij. Het Kingdom van the Netherlands is een Latino-land. Dat was prins Willem-Alexander op werkbezoek in Brazilië. En zo te horen, het koninkrijk al een beetje ontwend. Intussen moest Rutte in Brussel het Nederlands belang verdedigen. En had daarvoor één typisch Nederlandse opdracht meegekregen. Geen cent te veel hoor! Geen cent te veel. En aangezien zo'n beetje iedereen in Brussel daaraan vasthield, waren alle regeringsleiders toch nog voor het weekend thuis. Nog zonder resultaat, weliswaar. En dat was jammer, maar geen ramp, zei Rutte. Geen cent te veel. Dat geldt natuurlijk ook voor de plannen die zijn uitgewerkt in het regeerakkoord. En ook dat werd deze week weer behoorlijk gefileerd.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 Luister ook maar naar de politiek leider van het CDA. Dat bekijkt de Eerste Kamerfractie, maar die vindt hetzelfde als ik. Dit kabinet is in de minderheid in de Eerste Kamer, dus dealen aan de overkant moet. Ja, de tijden zijn veranderd, wat u zegt. Zo kunnen er, dankzij die moderne tijden, ook best een paar gevangenissen dicht. De tijd van paard en wagen, toen er overal in Nederland een gevangenis moest zijn... omdat je dan vanuit met die paard en wagen moest worden vervoerd, dat, dat is natuurlijk niet meer. En ook de wietpas is, het zijn andere tijden, niet langer door het Rijk bepaald... maar een klusje voor gemeenten. Een gemeente, of het een Amsterdam is of, uh, of ter Apel... Uh, die mogen daar zelf hun, uh, hun uh, inzet bepalen en lokale inkleuring geven. Alles stroomt en niets blijft hetzelfde. Lijkt het ons daarom in deze onzekere tijden toch goed de week... maar af te sluiten met dat welgemeende advies van de premier. Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. TROS, Radio 1. 9 minuten voor half twaalf. En u luistert naar Tros Kamerbreed. Vandaag aan tafel. Corien Wortman, Europarlementariër voor het CDA. Harry van Bommel van de Socialistische Partij, Tweede Kamerlid. En ook uit de Tweede Kamer en uh, van de regeringspartij, Partij van de Arbeid, Jacques Monas. En we praten vandaag over. Europa en de woningmarkt, maar we gaan straks ook nog even naar het VVD-congres. Ja, meneer Monas, er zit dus een nieuwe minister voor wonen, dat is uh, Stef Blok. Uh, het kabinet heeft uh, plannen, de huren moeten verhoogd worden, 2 miljard moet er uh, komen van uh, de corporaties. Corporaties vrezen een faillissement. En deze week kregen ze daarin gelijk van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dat is de financiële toezichthouder op de corporaties. En ook van het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw, dat is het instituut dat ervoor zorgt dat de corporaties geld kunnen lenen. Die hebben dus de corporaties gelijk gegeven. Nou suggereerde D66 deze week dat het regeerakkoord daarom moet worden aangepast. Bent u bang dat dat inderdaad gaat gebeuren? Ja, vond ik wat, wat opvallende reactie van D66. Omdat onder andere Pechtold juist de woonparagraaf uit het regeerakkoord... omarmd had eh, tijdens het debat over de regeringsverklaring. Maar dat misschien even toch goed om, om dat even te, te duiden... Uh, kijk, er op dit, de, dit hele regeerakkoord is gebaseerd op de berekening van het Centraal Planbureau, zoals we allemaal weten. Ja. En de berekening van het Centraal Planbureau heeft een aantal totaal andere uitgangspunten dan uh, het Centraal Fonds voor de Volksheidsvesting. We hebben afgesproken dat we het niet ingewikkeld zullen maken met ja. alle berekeningen en cijfers. Nee, maar goed, het is toch maar, raar maar, dat maar, er verschillende cijfers op tafel liggen. Uh, volgens het Centraal Planbureau, waar dit regeerakkoord op is gebaseerd, zijn uh, de, de totale maatregelen, leiden ertoe dat uh, het bouwen van huurwoningen veel interessanter wordt, dat er weer meer huurwoningen zullen komen, dat de verhuurdersheffing, die inderdaad stevig is... Is dat die ruimschoots gecompenseerd kan worden doordat er ook meer huuropbrengsten binnenkomen? Dus op basis van dat beleid is, is het regeringakkoord opgesteld. Ja, goed, dat is dan uh, op basis van ja. die CPB-cijfers. Maar ik heb het over die andere cijfers: dat, dat Centraal Fonds, dat Waarborgfonds, die geven de corporaties gelijk. En ja. op basis daarvan zeggen zij er wordt helemaal niks meer gebouwd ja. straks. Dus is het ook dus zaak. U moet, wat, wat doet u met dat, met, met dat gegeven? Nou, we hebben als, als Kamer ook. Uh, we zijn zaterdag gisteren ook gezegd. Van, uh, komende woensdag stond er toch al een, een overleg geagendeerd in de Tweede Kamer. om over woningcorporaties te spreken. Um, minister, reageer op die kritiek. Want dat is belangrijke kritiek, moeten we serieus nemen. En uh, um, zet dat ook af tegen de berekeningen uit het Dus we gaan daar verder inhoudelijk met elkaar over doorspreken komende week. Maar op dit dus moment dat kan wil ik inderdaad zeggen... zeggen dat u ook twijfelt aan die CPB's? Nee, ik twijfel niet aan die cijfers. Maar de minister is natuurlijk. Het is zijn taak om uit te leggen. van dit hebben we met elkaar afgesproken in het regierekord. Dit zijn de CPB-cijfers. Ik zeg daar nou direct bij ook... die CPB-cijfers zijn gebaseerd... op berekeningen waar, waar, en plannen... waar verschillende economen aan meegewerkt... die nu opeens hun handen eraan... Te, uh, aftrekken. Eén belangrijk punt, en daar gaat de discussie over, van wat verwacht je van de waardeontwikkeling van het vastgoed van onroerend goed in de komende jaren. Ja, dat is die WOZ-waarde. Uh, WOZ ja. Nou, nu weet iedereen dat op dit moment de prijzen achteruit gaan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een berekening van de Rabobank die deze week uitkomt, het gaat volgend jaar nog slecht en daarna trekt het weer aan. En nou, dat zegt het CPB maar, ook. Waar baseert de Rabobank dat op? Uh, kijk goed, dit is, dat, dat is dus een goede discussie. Dit is dus het onderdeel van de discussie die we zullen hebben: van wel, welke verwachting, welke berekening eh, neem je? Ja, toe... uh, en zien, nou, kijk, weet u wat is? Een, een, een, een cynisch aspect van het feit dat er de afgelopen jaren zo weinig gebouwd is: is dat er schaarste gaat ontstaan. Dus dat mensen eh, zijn langer in hun huis blijven wonen. Alleen langer thuis blijven wonen. Maar op een gegeven moment moeten mensen, willen mensen gaan kopen. Dus schaarste leidt ook weer tot, tot een hogere prijs. Zoals een eenvoudige economische wet zegt. Het, CPB, het, het Centraal Fonds, eh, die dus met het negatieve rapport is gekomen. Houdt daar helemaal geen rekening mee. Terwijl het Centraal Planbureau zegt: nee, structureel houden wij rekening met, met een stijging. Nou, dat, dat uitgangspunt zit in het regeerakkoord. Dat vier, uh, de WOZ, we... Die WOZ-benadering, en dan en even tot slot, is echt door iedereen, ook door Edes... ook door de Woonbond, door de makelaars... in een apart plan wat ze hebben gepresenteerd... wonen 4.0, gezegd... dat is de, die rekenmethode moeten we allemaal gaan hanteren. was vol iedereen, van links tot rechts... ook partijen die nu niet in de regering zitten... Die, die maatstaf moeten we nemen. Nou, nu, nu blijken er problemen zijn te berekenen. berekening. Gaan we serieus naar kijken, want het is absoluut niet de bedoeling... dat corporaties failliet zouden gaan... of dat er afbraak is, dat is allemaal klinklare nonsens. Nou ja, goed, afbraak. In ieder geval worden woningen nu niet meer onderhouden. Er worden niet meer nieuw bouwwoningen uh, uh, in de stijgers gezet, ja. juist van deze, deze van deze, vanwege ja. deze grote problemen. We zijn op dit moment bezig met een hele grote hervorming. Kijk, wat vrij uniek is in dit kabinet, in de woningmarktparagraaf is, is dat er nu eindelijk een hervorming komt van zowel de koop als de huurmarkt. Het vorige kabinet deed niets aan de koop. Dus wij zijn de koopmarkt grondig aan het hervormen. Het was vorige kabinet was daar geen visie op, was geen hervorming, was een blokkade op van CDA en, part en VVD en, en uh, PVV om iets aan de hypotheekrenteaftrek te doen, dat doet dit kabinet wel. Maar we zeggen ook, die huurmarkt zit ook vast. Kijk naar de lange wachtlijsten. Uh, kijk naar de verduurzaming. Nou, daar gaan we ook wat aan doen. Of daar zijn we grondig mee bezig. Dat dat deze weken van oud is en dat mensen onzeker zijn, dat begrijp ik. Daarom hebben we ook gezegd tegen de minister, zo snel mogelijk met de uitwerking van de voorstellen komen. Maar we moeten, willen we gaan hervormen en we gaan grondig hervormen, de, dan, dat brengt dat met zich mee dat dat enige weken van onzekerheid met zich mee zal brengen. Maar daarom praten we daar woensdag ook al verder over door in de Tweede Kamer. Nou was een idee van de SP, verplicht corporatie operaties de komende jaren om 10 miljard te lenen... en die dan te investeren in woningbouw en in woningverbetering. Dat zou de schatkist evenveel opleveren als de heffing die zij moeten doen, die, die, die miljarden. Uh, en het zou de samenleving nog veel meer opleveren. Wat, wat vindt u van dat plan? Nou kijk, Een van de, een van de kritiekpunten uit het Centraal Fonds, van de, die, die negatieve berekening is... die zeggen van de huren stijgen veel te weinig. En daarom komt men in de problemen. In de plannen van de SP, eh, ik heb verschillende malen met, met SP-collega's... gedebatteerd tijdens de verkiezingen, die wilden de huren naar beneden hebben. Ja, dus niet, het Centraal Fonds zegt al, de huuropbrengst die u verwacht... die gaat tegenvallen, is maar 1%. Plus inflatie. De SP wil juist om nog lagere huren. Dat brengt de positie van corporaties nog meer in problemen. Dus je kan wel gaan lenen, maar als je inkomsten maar tegenlopen... tegenvallen en tegenvallen, dan ga je inderdaad vanzelf failliet. Dus dat lijkt mij niet zo'n handig alternatief op ja. dit moment. Zeker als je in combinatie met een voorstel om de huren te gaan verlagen. Ja, maar... heel, even, heel even voordat u gaat reageren, meneer Van Bommel... want dat wilt u en dat die tijd krijgt u ook. Maar we moeten even naar Den Bosch, want daar is Wilma Borgman bij het VVD-congres. Wilma Borgman, waar ben jij? Bij het VVD-congres. Hey, ze zijn al begonnen. Begon. Ja, nu hoor ik je wel. Ja, ze zijn ze begonnen. Zijn begonnen. Het is wel een ander congres ja. geworden... dan normaal gesproken bij de VVD het geval is, hè? <laughs> Dat mag je wel zeggen, ja. Want de applausmachine van de laatste 2,5 jaar... Die, nou, die is even uitgezet vandaag, denk ik. Wat merk je daarvan? Nou, daar hangt hier toch wel een gespannen sfeer, hoor. Want het is natuurlijk de eerste keer dat de partij bijeenkomst bijeen is... Hè, na alle gedoe van de laatste weken. Dus er moet hier vandaag wel wat worden uitgepraat. Um, de zorgpremie, dat die omstreden maatregel, die mag dan van tafel zijn. Maar de uh, brandjes in de partij die zijn alleen maar op het oog geblust. De onrust daaronder is zeker nog niet gedumpt. En die onrust die richt zich natuurlijk op de partijleider, op Mark Rutte. Die richt zich op de manier en op de snelheid... waarmee hij de beloftes uit de verkiezingscampagne heeft wegonderhandeld. Die richt zich ook ook op het feit dat hij de afgelopen weken, die onrustige weken, alleen maar bezig was, althans voor het beeld met het premierschap en het nieuwe kabinet, en niet zichtbaar was in de partij. Terwijl Diederik Samson, zijn PvdA-collega, juist die eerste week al stad en land afreisde naar zijn achterban. Maar goed, wat dan weer voor Rutte pleit is dat hij natuurlijk wel de man is van de 41 zetels. Daar worden ze nogal vergevingsgezind van bij de achterban. En dat ligt denk ik bij, voor de partijvoorzitter, toch een tikje anders. Ben Korthals, die heeft ook deze week weer een heleboel kritiek gekregen, omdat hij maar bleef vasthouden aan um, wat hij eerder had afgesproken met de JOVD: hè, de uh, spreektijd die de JOVD zou krijgen of niet dan natuurlijk. Um... De afspraak die kennelijk geldt is dat de JOVD spreekt op het voorjaarscongres van de VVD. Nou, de JOVD heeft nogal wat wisselingen gehad in het voorzitterschap en die wilde graag vandaag. Maar het partijbestuur van de VVD wilde maar niet van standpunt veranderen. En de uitkomst is nu dat vanochtend is afgesproken dat de JOVD niet mag spreken vanaf het podium. Want daar staan namelijk de politici die verantwoording afleggen. Mark Rutte, Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hermans van de Eerste Kamerfractie, Van Balen uit Europa... Nee, de JOVD mag wel spreken, net als alle andere VVD'ers... maar dan via de zaalmicrofoons. En ja. daarmee is dan dit veldje uit de lucht... maar het heeft de positie van de Korthals uh, bepaald geen goed gedaan. Ja, want in hoeverre wordt Kortals hiervoor verantwoordelijk voor, gehouden... voor het gedoe van de afgelopen tijd... en ook voor het gedoe nu weer met de JOVD? Ja, ik denk dat hij als bliksemafleider fungeert. Waar uh, Rutte toch ook wel wordt gezien inderdaad als de man die de partij tot grote hoogte heeft gebracht... is uh, kort als degene die het signaal van de leden had moeten doorgeven... die misschien wat actiever had moeten reageren op wat er uit het land gebeurde. Dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij ook de afgelopen week uh, weer niet gedaan. Dus dat wordt hem echt kwalijk genomen. En wat kan dat gevolgen hebben? Ja, vandaag niet. Uh, het lijkt me uitgesloten dat ze vandaag een partijvoorzitter gaan slachtofferen. Want dan uh, denken wij allemaal dat de VVD in crisis is. En ze willen nou juist vandaag graag uh, ons allemaal laten uh, geloven dat dat helemaal niet zo is. Dat dit een laatste stap is op weg naar weer een eensgezinde partij. Op weg naar 4,5 jaar kabinet uh, Rutte Ascher. Dus dat zullen ze vandaag niet doen. Ik denk wel dat hij... Nou, ik durf wel de voorspelling aan dat hij zijn termijn niet gaat uitzitten. Nou, oké. Okay. Tot slot nog even, Wilma. Uh, vandaag een groot verhaal in het AD. Een reconstructie van hoe het allemaal gegaan is. De crisis in de VVD. Ja. Schippers zou hebben gedreigd met opstappen. Hoor jij daar iets over? Uh, niet van haarzelf en ook niet van mensen hier. Het is niet zo heel verbazingwekkend als je weet dat uh, Ede Schippers niet betrokken was bij die uitkomst toen, bij uh, die zorgpremie. En dat het ook haak stond op het beleid dat zij de jaren daarvoor had gevoerd. Dus uh, het was wel uh, publiek geheim in Den Haag dat zij daar op zijn zachtst gezegd not, niet, niet blij mee was. Dat ze er zelfs heel boos over was. Dat het zo ver ging dat ze met haar portefeuille heeft gewapperd. Dat, dat, uh, uh, dat wist nog niet iedereen, denk ik. Maar uh, dat is niet verbazingwekkend. Nee, vandaag in het AD ze is er wel. Ze is er wel, ik heb haar net gezien. En ze, ja. en ze stapt daar vrolijk rond. Uh, ze, <laughs> ze stapt daar redelijk vrolijk rond. Oh, maar okay. ze geloof ik toch al niet. De persoon die heel gebukt hoor. <laughs> nee, okay. onder alle toestanden in de partij. Goed, Wilma Borgman van de NOS, dankjewel. Jij blijft daar en mocht er nieuws zijn, dan horen we je nog graag. Ja, het is. Uh, Inmiddels uh, één minuut over half twaalf en we praten hier aan tafel met Corinne Wortman, Europarlementariër voor het CDA, Harry van Bommel uit de Tweede Kamer voor de SP en Jacques Mones voor de van de Partij van de Arbeid. en uh, We hebben het over de woningmarkt en we hebben het over de corporaties... en we hebben het over de corporaties in de problemen... omdat ze geld moeten afdragen en zeggen dat er eigenlijk daardoor... geen huizen meer gebouwd kunnen worden in de sociale sector. Harry van Bommel wilde een opmerking ja, maken... naar aanleiding van ja, wat ik schrik, Mona's vertelde. Ik schrik toch van het gemak waarmee de Partij van de Arbeid... forse huurverhogingen in Nederland gaat accepteren... of er feitelijk al geaccepteerd heeft door de handtekening onder het regeerakkoord. Kijk, die corporaties, dat zijn instellingen zonder winst Die hebben een sociale taak... doen ook commerciële dingen, maar een sociale taak. Zij zorgen voor sociale woningbouw. Zij zijn ook overigens... de corporaties op dit moment eigenlijk de enige... die nog bouwen. Hè? Want de projectontwikkelaars... dat ligt even helemaal stil. Dus uh, ook voor werkgelegenheid moet je zorgen... dat de corporaties in staat zijn om te bouwen. Onder minister Bos, Financiënminister Bos... Partij van de Arbeid, is er al een vennootschapbelasting... ingevoerd voor de corporaties. Die worden dus... niet meer gezien als uh, organisaties... die het doen voor het algemeen nut. Maar dus ook winst maken, dat moet dus worden afgeroomd. Uh, en daar komt nu een huurdersheffing bij van 2 miljard. Let op, die corporaties hebben gezamenlijk huurinkomsten van 12 miljard per jaar. Als je 2 miljard daarvan af gaat halen, dan kun je zien dat er dus fors naar de huurder gekeken moet worden voor extra inkomsten. Dat is in sommige segmenten van de verhuurdersmarkt is dat geen probleem. Maar juist uh, in het in, in middensegment en iets daaronder is dat wel een probleem. Omdat daar mensen zitten die hele slechte perspectieven hebben op de arbeidsmarkt. Dus de cirkel ja. is rond. U slecht voor u werkgelegenheid. U slaat een paar dingen uit. U, u slaat een paar dingen over, met alle respect. Kijk, een van de dingen die in het regeerakkoord staat... Staat, is dat uh, we juist een half miljard uh, reserveren voor de huurtoeslag, extra huurtoeslag. Het vorige kabinet bezuinigde erop, wij zetten structureel extra een half miljard in voor precies die inkomensgroepen waar de heer Van Bommel het terecht over heeft. over heeft en daar komen wij samen voor op, dus dat is geen enkel misverstand erover. Tweede punt is, en ik dacht ook dat de SP en de Partij van de Arbeid er samen ook in optrokken, is dat de overhead, de bedrijfslasten bij corporaties vreselijk hoog zijn. Uh, uh, ik durf echt een stelling aan dat de corporaties voor ongeveer een derde in hun overheid terugkrijgen. De veel te hoge salarissen, de territoriale kantoren. U moest dus weten hoe vaak ik per week strategische adviseurs van corporaties over de vloer krijg. Elke corporatie. Ja, daar kan heeft nog een heleboel af, de, de derivaat, Het probleem met derivaat. Daar kan echt heel van af. Dus ik spreek heel veel corporatiedirecteuren als woordvoerder van de Partij van de Arbeid, die zeggen van: van uh, Sjaak, uh, wij gaan de eerste ronde die u nu aankomt want er is al een heffing aan. Daar gaan we de 3 miljoen, een Zwolse corporatie... die 3 miljoen die wij daar door moeten extra moeten gaan ophoesten. daar gaat geen cent huurverhoging richting de huurders. Dat halen wij helemaal uit onze efficiëntie, want het kan veel goedkoper. Dus ja, we vragen ook inderdaad wat meer huur. Dat, geen geen mis, eh, onduidelijkheid daarover. Maar het is niet het enige waar corporaties een, een rol hebben... namelijk ze moet veel zuiniger omgaan met geld wat door de staat geborgd is. Corine Wortman. Ja, maar meneer Monash gaat toch wel langs een heel belangrijk probleem, in, het, uh, of dat ontwijkt hij, wat juist deze stapeling van maatregelen veroorzaakt. En dat is dat er nu onder druk, onder grote druk, een uitverkoop dreigt van de sociale huurwoningen. Dat is trouwens een wens van de VVD. Precies. Uh, dat dreigt. Dus ook dat kan en, niet. En bovendien, uh, bouwen wordt moeilijker, investeren wordt moeilijker omdat ze niet meer kunnen lenen of heel duur. En wat krijg je dan? Dat de maatschappelijke functie van de woningbouwcorporaties om te investeren in de verbetering van de kwaliteit van wijken, van probleemwijken... dat die onder druk ja, komt dat dus is ook waar, wat de corporaties ja. deze week maar, ook maar hebben nou moet, gezegd. Kijk, Nog heel even, want u moet... had het over, over lenen. Daar wilde ik toch even over door. Omdat ook vandaag Bernard Wientjes in het FD een oproep doet... om uh, een groot masterplan uh, te creëren. Hij doet een oproep aan het kabinet om een doorbraak te forceren... in, in deze bouw- en woningmarkt. En hij zegt, er moet een combinatie komen van banken en pensioenfondsen... om te beleggen in inwoninghypies. Uh, Hypotheken, want dat is wat er nu niet gebeurt. Er wordt geen geld meer geleend aan mensen. Ja. Mag ik mag als... toch één ding richting het CDA zeggen. Want die maatschappelijke taak van de corporaties... het is wel lef hebben voor het CDA om daar niet voor te pleiten. Want in het vorige kabinet lag er een wet voor... waarin de corporaties verplicht waren... om al hun woningen in de verkoop te stellen. Nee, ja, dus, dus, nee, maar nee. Over, dus, dus laten we wel even de boel in verhouding zien. Goed, over dat, plan over van dat Wintjes, Ja, over dat plan van Wientjes. Um, wij staan er heel wel willen tegenover. En het is niet alleen het plan van Wientjes. Er is ook wel gereageerd he, door de uh, pensioenfonds. Die hebben gezegd... Misschien moeten we kijken naar een nationale hypotheekbank, eh, Waardoor pensioenfondsen weer meer in Nederland gaan, uh, gaan beleggen. Dus op zich, er zijn wel wat vraagtekens te stellen... bij de manier waarop ze dat willen doen. Maar het idee om meer geld, pensioengeld in de Nederlandse woningmarkt te steken... om te kijken of er een nationale hypotheekbank mogelijk is... daar staan wij wilwillend tegenover. En ik denk ook dat de minister van Financiën... en we hebben nu een echte minister van Wonen... dat die samen daar snel naar moeten kijken... om te kijken van wat zijn daar de mogelijkheden. Ja, dus, dus, Harry van Bommel, een ja, reactie er, op kijk, dat plan? Nou, van wie het, het, het is noodzakelijk dat er geld beschikbaar komt... om in Nederland woningbouw, vooral sociaal. Sociale woningbouw exact. te stichten. Als dat niet gebeurt, dan is er een, een megaprobleem. Want je kunt niet in een zeer korte tijd huizen uit de grond stampen wanneer die woningen wel nodig zijn. Dat probleem wordt nu steeds groter. Die wachtlijsten waar Monash naar uh, verwijst, die zijn er al. En dat probleem wordt alleen maar erger wanneer er niet wordt geïnvesteerd in Nederland. Dus linksom of rechtsom zal dat moeten gebeuren. En daar zou pensioengeld, pensioengeld voor fondsen, moeten worden ingezet? Ja, zeker. Kijk, dat, dat is een markt die zeer veilig is in het buitenland. Als je je pensioenfondsen. Kijk naar wat er in Griekenland is geïnvesteerd door pensioenfondsen. Dat is een groot probleem. Ja. Even om dat helder te stellen, dan hebben we dat punt ook ook uh, gehad, uh, meneer Monas. U zou daarvoor zijn, wat Wientjes ook voorzat. Gewoon een, uh, hoe gaat dat dan heten? Nou, wacht even. Wintjes gaat niet over ons pensioengeld. Daar gaan de pensioenfondsen nee, over. Nee, nee. maar De pensioenfondsen worden door Den Haag en door de hele, hele nee, samenleving maar... Het is toch al Sinterklaastijd van... kan je niet bij ons nou, komen Het investeren. is wel dus, Sinterklaastijd, maar uh, niet bij u geloof ik. Nou, nee, maar dat lijkt, maar, nou we, we gaan thuis. Mijn kinderen denken daar iets anders over. Maar die verwachten nog steeds dat alles kan dit jaar. De waarschuwing is bij deze... maar je bent gewoon voor zo'n nationale hypotheek. Het gaat erom dat de pensioenfondsen zeggen... dat pensioengeld wat we hebben... Dat moet voor ons allemaal goed belegd worden. Ja. En wij zeggen al lang aan het kijken: joh, het zal maar erg onveilig in het buitenland. Terwijl we als Nederland, met alle kritiek die we op elkaar kunnen ja. hebben, staan we er nog redelijk goed voor. Ja. Uh, kijk nou eens of dat meer in Nederland geïnvesteerd kan worden. En de opties die nu zelf door de pensioenfondsen, want daar zat ook veel verzet, ja. wordt gezegd: van nou we moeten eens kijken naar de nationale, nationale Hypotheekbank. Ik denk daar moeten we heel veel aan tegenover staan. Ja. Daar moeten de ministers op reageren. Dat is duidelijk. En zo staan wij er als Partij van Arbeid ja. in. Corine Wortman? Nou ja, ik ben ook wel een beetje verbaasd over die oproep. Want het zijn werkgevers en werknemers die in de besturen van de ja, pensioeninstellingen uh, ja. juist de hadden grootste ze al lang zee kunnen doen, hebben. Dus mee. hadden ze al lang kunnen doen. En waar een probleem zit is dat de banken, die moeten dan wel een aantrekkelijk en zeker product aanbieden aan die pensioenfondsen. Want we willen uiteindelijk wel ook weer rendement dat, uh, op dat pensioengeld. Ja. Ja. Nou, toch nog even één, één punt. Want dat, het, het is uh, behoorlijk ingewikkeld... Uh, als je het hebt over de corporaties en over die woningmarkt. Mensen willen thuis ook gewoon weten hoe het met die huren zit. En uh, uh, Van Bommel had het al over. Uh, ja, die huren die gaan gewoon omhoog. En er wordt toch ook her en der... Svelde van Wijnberg schreef dat ook gisteren, econoom in de NRC Handelsblad. Juist van de Partij van de Arbeid zou je uh, toch een wat ander standpunt in die sector... Verbachter. Mensen die gewone huren betalen en daar zegt u gewoon dat zal meer moeten worden. Nou, als, we, als we 46 miljard gaan bezuinigen gaan we aan iedereen vragen je moet een steentje bijdragen. Um, het, wat heel opvallend is dat in de, in de hele discussie die, die nu plaatsvindt gaan we het hebben over de huren moeten gebaseerd zijn op 4,5% van de WOZ-waarde. Dat betekent in een aantal gebieden dat de huren naar beneden zouden moeten. En daar hoor opeens niemand over. Ja, alle, iedereen ja, alle die pleit, dus, Ja, de corporaties. Waar de huurders of de woonbond. Of, met alle respect, de SP. Uh, maar dat is niet uitdagend bedoeld. Uh, dan, zegt, dan zegt iedereen van nou nee, nee, nee. Want nu zijn het opeens de corporaties. Dus waar we met elkaar zeiden van ja, waar wat minder, wat minder populair is, daar zouden het misschien de huur wat naar beneden moeten. Dat vindt opeens iedereen een probleem. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Nee. Maar wij hebben ook in het regieakkoord gezegd. Uh, het, de totaalopbrengst die is positief, zegt het Centraal Planbureau ook, maar het kan verkeerd uitwerken bij individuele corporaties. En daar gaan we dus heel goed naar kijken in de uitwerking van de plan. Ja, de maar mensen willen gewoon huren, weten ja. mensen willen gewoon Waar weten waarom de ja. huren zo omhoog gaan. Nou, en wel wij... mensen die dan misschien op u gestemd ja, hebben. Ja, dat is, dat is ook zo. Maar dan zeg ik ook naar, uh, naar hen van het meeste staat ook, ook echt in ons verkiezingsprogramma. Ook die verhuurdersheffing staat gewoon in ons, ons verkiezingsprogramma. Dat is allemaal niet goed gelezen. Uh, nou, dat zeg, dat zeg ik niet, want ik heb dat van tevoren overal ook, ook uitgelegd. Dus ik verwijt Niemand iets, maar het staat, je kunt niet zeggen... het stopt niet in het verkiezingsprogramma. Maar, het, maar het, ook daarin, ten opzichte van het verkiezingsprogramma... gaan voor een aantal groepen de huren nog iets meer omhoog. Omdat, we, omdat dat gewoon op dit moment bittere noodzaak is. Er zijn twee dingen waar we naar moeten kijken. Is de huren zijn de afgelopen vier, vijf, zes jaar zijn niet gestegen. Dus daar is, is, is heel rustig aan meegegaan. Dus wij denken ook dat daar wel iets meer ruimte is. Maar wij zeggen juist voor de inkomensgroepen die ons uh, nauw aan het hart zijn... strekken wij ook een half miljard extra geld uit via de huurtoeslag. En dat komt met name mm. bij weers en lage inkomensgroepen terecht. Toch wel veel woorden voor een heel naar bericht, hè? Nee, maar ik probeer het wel duidelijk uit te leggen. Maar to ik maar wil als, als veel je... woorden voor een naar bericht? Nou, het, het naar bericht blijft hetzelfde, maar als u wilt dat ik het in één zin zet... maar dan ja. zijn we snel door de uitzending heen. Nou, dan, nou, dan, dan, dan, dan. we hebben meer dingen. We hebben kranten liggen en zo, oh, dus oh, altijd oh, wel oh, iets om te En Europa. Gaan we alles in één zin doen. We, <laughs> zien, we oh. gaan ook nog over Europa praten. Maar eerst gaan we even luisteren naar... Uh, ja, op welke manier voelt eigenlijk de achterban zich verbonden met Europa? Roddel en Achterban. Ik voel me Nederlander. Ik denk dat Europa heel belangrijk is. De EU, ik geloof wel iets van 20 of zo. Nou, ik pak weg dat er stuk of 23 zijn. Nederland is wel een deel van Europa natuurlijk. Mijn vader woont in Frankrijk, dus ik voel Europa wel eens één jaar. Wat zullen we zeggen? Een stuk of vijftien? Uh, een mooie vraag, iets 5, 26. Gezamenlijke Europa. Maar ik denk dat dat niet zo goed plan is. Ik denk dat we er wel weer bovenop komen en dat we sterker met z'n allen zijn dan uh, alleen. I'm from France. Maar Europa moet wel zijn eigen identiteit blijven houden. En thanks to the European Union I can like work easily uh, abroad. Italië moet wel voor de Italianen blijven, de Belgen, voor de Belgen en de Nederlanders voor de Nederlanders. Minder oorlog, maar onze export is behoorlijk opgelopen. Hoeveel landen hebben de euro? Oh, dat moet ik even tellen. Een stuk of 13, 14. 20? Uh, de zakelijke contacten in Europa zijn ook stukken gemakkelijker geworden. Weet ik uit ervaring. Nou, het is een uh, groot continent wel. Wel belangrijk. Ik ben een Fries en ik ben ook Nederlander en Europeaan geworden. Fries. Nederlander en Europeaan geworden. Over Europa praten we verder met onze drie gasten. Corine Wortman, Europarlementariër voor het CDA. Harry van Bommel, SP, Tweede Kamerlid. En Jacques Monas, Partij van de Arbeidskamerlid. Ja, mevrouw Wortman, verbondenheid met Europa. Nou, dat zal u aanspreken. Ja, inderdaad. Ik voel me dus Utrechter, Nederlander en Europeaan. Uh, en uh, ja, dat we sterker zijn met z'n allen, wat ook uh, een van de mensen zei. Uh, ja, en daar moeten we ons ook op richten, daar waar we elkaar nodig hebben... dat we daar de kracht zoeken uh, en daar ook investeren in Europa. Ja, is het uh, trouwens jammer dat er gisteren geen overeenstemming was... Uh, bij de 27 regeringsleiders over uh, wat wij allemaal uit kunnen geven binnen Europa? Nou, Het is uh, geen drama, want we hebben nog wel even tijd om tot uh, overeenstemming uh, te komen. Maar waar ik wel uh, grote problemen mee heb... dat is dat het alleen maar lijkt te gaan om de hoogte van de bedragen... terwijl we eigenlijk de discussie moeten voeren over waar wordt dat geld aan uitgegeven. Hoe kunnen we als Europa sterker worden in de wereld... Uh, om ook voor de toekomst te zorgen voor economische groei en banen? Ja, want zijn we dat, uh, ons te weinig bewust dat we daar waarschijnlijk ook profijt van hebben dat uh, zonder meer. Ik was uh, erg blij uh, met het in uh, eergisteren, waar uh, Chris uh, Ostendorp, de journalist, niet met stropdas uh, midden in Brussel stond, maar met oliejas uh, in de haven van Rotterdam. Dat gaf precies aan het belang wat wij hebben bijvoorbeeld aan een goed uh, ontwikkeld Europees transportnetwerk, want dat stopt niet bij de Nederlandse grens. En zo zijn er nog een aantal goede voorbeelden te noemen. Ja, maar de stelling Ik... van dat, dat, dat verhaal en die berichtgeving is van ja, wij hebben er gewoon heel veel voordeel aan. Maar ook in Nederland wordt door uh, premier Rutte... ik heb het hem gisteren weer horen zeggen... Uh, na afloop van die top waar men er nog niet uit was. Uh, in ieder geval uh, uh, is het zo dat iedereen het er wel over eens is. Dat we minder meer moeten uitgeven. En daar zijn wij ja. van. Nou ja, Ik denk over de hoogte van het bedrag. Wat die Europese regie, uh, begroting moet zijn de komende jaren. Daar is wel ongeveer overeenstemming over. Het voorstel van Van Rompuy. Maar waar het dan uitgegeven Noemt wordt. Noemt u dat bedrag is? Want dat, iedereen schrikt toch wel van dat ja, bedrag. Ja dat is een bedrag van zo'n 140 miljard per jaar. He, we tellen zeven jaar op. Ja, als je zeven jaar van de Nederlandse begroting optelt, dan schrikt ook iedereen... Nederlandse begroting, uh, die is uh, per jaar, uh, ik geloof zo'n 360, 370 miljard... voor uh, 16 miljoen mensen. Dit is uh, 140 voor 500 miljoen mensen. Maar wat ik het uh, grote probleempunt vind... is dat in die onderhandelingen met elke stap verder... worden de nationale hobby's weer meer beloond... in plaats van dat we die gezamenlijke agenda investeren uh, in groei en banen... in onderzoek en ontwikkeling, die wordt steeds verder afgezwakt. Ja, Dus er wordt onvoldoende gekeken, zegt u. Naar daar waar het geld eigenlijk naartoe moet. En er wordt te veel over die bedragen gepraat. Ik zag Harry van Bommel ja, een beetje meesmuilen. Nou lachen. ja, kijk, uh, we vergelijken zaken die absoluut niet met elkaar te vergelijken zijn. In Nederland hebben wij allerlei arrangementen in de zorg, in het onderwijs wat we met elkaar bekostigen. En dat is dus volstrekt onvergelijkbaar aan de Europese financiën... die heel anders in elkaar zitten, die hele andere dingen doen. Ik heb die uitzending van Chris Ossendorf gisteren ook gezien. En wat ik, wat ik, wat ik miste, was aan het eind van de uitzending... deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. U vond het propaganda? Het was pure propaganda. Zoals er ook reclame gemaakt wordt voor, voor, voor, voor nou, Dat kunt u toch niet, u ja, wel, toch niet ja, wel, zeggen? Jawel, echt wel. Want er was geen kritisch woord over nou, misschien is over wel het. Europ Europese financiën met misschien, betrekking tot de fondsen. Misschien is wel het verhaal dat uh, mevrouw Wortman ook zegt... als je die bedragen toch een beetje naast elkaar legt... dan is dat helemaal niet zoveel wat een club van 27 landen uitgeeft met dat, elkaar. Nee, dat klopt op zich. Als nou, je het vergelijkt met nationale wat, wat, begrotingen. Wat u dan? Omdat je moet kijken naar wat nationale overheden doen en wat de Europese overheid doet. En de Europese overheid, hè, Europa is natuurlijk primair een economisch samenwerkingsverband, eh, investeert veel in infrastructuur, dat is logisch, maar ook in heel veel andere zaken. Hè. Kijk naar de landbouwfondsen, kijk naar de structuurfondsen. Er gaat heel veel geld naar zaken die landen eigenlijk gewoon zelf zouden moeten bekostigen, wat eigen belang is. En we hebben nu dus ook een Europese begroting waarvan 85% naar de fondsen gaat. Met andere woorden, dat is Rondpompen van geld, want die nationale overheden en provincies en gemeenten... die proberen dat geld allemaal weer via die fondsen terug te krijgen. Waarom moeten er fietspaden in Drenthe betaald worden uit Europees geld? Daar kan niemand een goede verklaring voor geven. Dus we moeten die Europese financiën moeten we veranderen... zodat uh, er inderdaad wel kan worden gewerkt aan uh, zaken hmm. die landen overstijgen. Maar er wordt nou zoveel geld uitgegeven aan zaken waar het niet naartoe zou moeten. Corine Wortman als eerste. Ja, meneer Van Bommel, u zegt veel ware woorden. Het zijn te veel... Behalve eigen... dat van die propaganda dan toch... <laughs> De, de eigen, nou... nou. <laughs> Uh, ik hoor ik heel neem het veel... even op voor de journalistiek. Hè? Uh, heel goed. Uh, dus Heeft dat, hoef ik... dat, ja. natuurlijk. dat hoef ik niet meer te doen. Ik was trouwens gisteren op werkbezoek in Rotterdam. En daar maken ze zich grote zorgen. Want juist wat meneer Van Bommel hier zegt. Het zijn te veel de nationale hobby's. We moeten meer in, die Europese, in dat Europese belang investeren. Dat dreigt nu te verwateren. Uh, want er worden honderden miljarden gestreept uit het mm. infrastructuurbudget. Er worden honderden miljarden gestreept uit het budget voor onderzoek en ontwikkeling. En juist... Juist dat is zo belangrijk voor ons. Dus deze discussie dreigt de verkeerde kant op te gaan. Discussie gaat de verkeerde kant op, chauffeur. Ja, omdat, dat komt omdat het geld eh, op een ouderwetse manier besteed wordt in, in Brussel. En de, daar zou het CDA ook een, een, een bijdrage aan kunnen leveren. Dat we zeggen van, jongens, dat overdrachten in bijvoorbeeld de landbouwsubsidies naar waar hebben we het in de moderne tijd voor nodig? In innovatie, in het investeren in infrastructuurprojecten. In het openleggen van railcorridors voor het goederenvervoer. Dat zijn de innovaties die we nodig hebben voor de toekomst. En eh, mijn, mijn collega Servaas heeft, eh, heeft Rutte opgeroepen naar de Kamer te komen dinsdag. Wat blijkt uit Stukken die uitgelegd zijn in die onderhandelingen. dat het juist een eerder nog meer conservatieve bestedingen ja, ja, zijn. Dat, dat er is nog meer richting die landbouw gaat, ja. nog meer richting inkomenssteun. directe inkomenssteun. Ja. Ja. He, dus dat is, dat is dus gesubsidieerde boeren, ambtenaren op het platteland. Terwijl we juist met elkaar zeggen, we moeten die slag gaan maken. Dus wij onze oproep is: eerst doe dat nou goed. En het tweede is, Europa begrijpt nou ook dat als wij in Nederland. En hoe we doen, doen we het. 46 miljard moeten bezuinigen. De tering naar de neering moeten mm. zetten. Ga dan niet denken dat de, de volk staat te applaudisseren. Dat jullie er extra geld bij moeten. Dus want u, dus u, dezelfde hartstochtelijke pleidooien hebben wij hier allemaal. Voor allerlei zaken die nationaal moeten kunnen. Maar het moet wel eerst met elkaar op de balans staan. Dat is er niet. Dus ik zeg daarnaast. Eerst ga kijken hoe dat geld modern moet worden ingezet. Die twee zinnen meneer Bomen heeft u zin? Mm. Ga mm. zorgen dat het geld ja, modern besteed wordt. Ja. Uh, dat is één. En het tweede is. In tijden van crisis van krimp. Kan de, de, de, moet de Europese begroting ja. meedijden En moet niet gaan, uh, moet gaan overvragen. Dus hij zou, hij zou wel moeten vasthouden aan die 1 miljard korting? Nou, dat, is ook voor, dat heeft de hele ja. Kamer ook uitgesproken. Ja. Maar, ja. Maar, Corrie, ja. eh, meneer Monars, dit is nu juist het, precies de kern van de discussie. Waar zijn de lidstaten in de Raad de afgelopen dagen mee bezig... allemaal te kijken naar de eigen belangen? Dus om Rutte, die alleen maar kijkt naar wat krijgen wij terug als Nederland... moet die toegeven aan Hollande... en worden weer meer geld naar het ouderwetse landbouwbeleid verschoven. Hollande, verschopen. Frankrijk, het, die vooral garen spint bij de landbouwsubsidie. Precies. Het Europees Parlement wil veel meer inzetten op onze Europese... Groeiagenda, dat het dus niet meer zomaar vrijheid, blijheid is. Hoe geven het geld in de arme regio's uit? Hoe gaat het geld in de landbouw ja. uitgegeven worden? Dat moet ook gericht zijn op innovatie, uh, op vernieuwing, op verduurzaming. En die doelstellingen, die Europese doelstellingen, die u ook zo belangrijk vindt, ja, die dreigen ten onder te gaan. Want als ik het debat hoor in de Tweede Kamer, ja. dan is het alleen maar de rekensom: hoeveel ja. krijgt Nederland nee, terug? Nee, dat is e e even één uh, dingetje inbrengen. Pro, pro want, want het, gaat, uh, het gaat over verder, geld. Uh, gisteren suggereerde Partij van de Arbeid Europees heer Thijs Berman, om alle EU-landen een vast percentage te laten betalen... van hun nationale begroting aan Europa. Hij zei: dan ben je in ene keer van het gezeur af... en dan kan je het gaan hebben over waar het geld moet worden, aan moet worden uitgegeven. Is dat een goed idee? Dat is een aardige suggestie. Um, maar... Zou u, zou u uh, steunen, die suggestie? Uh, alleen, alleen onder de voorwaarde dat we ook kunnen praten over de besteding van het geld. Want er gaat, Monage verwijst ja, terecht... Als, als, naar als je dit ja, vastlegt, ja, dan kun je als, praten over in, de besteding van het als geld. Als instrument uh, uh, kan ik me daar heel veel bij voorstellen. Uh, wat je wel altijd zult moeten doen, en dat zullen uh, alle nationale parlementen doen, gaan kijken wat, wat betekent die rekensom voor de netto-positie van een land. Uh, Nederland is een van de grootste nettobetalers, afhankelijk van hoe je het berekent. Uh, Frankrijk ontvangt zoveel uit die landbouwsubsidies dat ze daar niks in wil wijzigen. Uh. Als dat niet wordt door. Frankrijk roten, dan betaalt blijft, ook dan nog, blijft dat groeien. Frankrijk betaalt ook nog steeds meer dan dat ze krijgen. Ja, ja maar ja, we, ja, moeten, we, ja. we moeten op zich wel uit dat, uit dat debat ja, uh, maar komen. Ik? Maar, maar de, het, ja? het, het vervelende is natuurlijk ook dat de landen die nu allemaal zeggen... die begroting moet groeien, moet groeien. Dat zijn nou net de landen die hebben bewezen de afgelopen 10, 20 jaar... dat ze niet zo goed met hun eigen economie zijn met omgegaan. Groeien, ja. Het zijn voornamelijk de zuidelijke ja. lidstaten. Dus dat ja? is wel een heel ja. makkelijk pleidooi... als die anderen dan steeds de rekening moeten betalen. Ja. Dus we moeten eruit zien te komen. Ja. Maar uh, kijk dan wel even verder naar wie welke belang aan het inzetten met ja, dus maar... niet zonder, zonder reden dat er met aardigse ogen wordt gekeken... naar de, de zuidelijke landen die alsmaar meer willen Ja, maar, is... maar we moeten, uh, wat mijn ja. collega Berman in het Europese parlement heeft gezegd... Voor een deel is dat natuurlijk nu al een gaande. Want 1% van het bruto binnenlands product... Uh, is al de norm waarmee gerekend wordt... wat afgedragen moet worden aan het Europees parlement. Ja, goed, maar dan nog, dan nog... Dan willen we, we niet uh, uh, dat het ja. niet te naar de landbouw gaat. willen toch dat niet naar de landbouw gaat. Maar we willen juist ja. dat dat naar innovatie gaat. En als ja. dat is verkeerd loopt, hebben we een probleem. Ja, maar ja, er, ja. Is ook, er is ook een, een, toch een ander punt. Wat ik uh, gisteren op een persconferentie van de Franse president M. hoorde zeggen. Een meer politieke filosofisch... Opmerking. Het zou toch te gek zijn dat de landen in Europa van de Europese Unie... die het rijk zijn, steeds minder gaan betalen... en de landen die het armst zijn, meer zouden moeten gaan betalen. Zoiets, want u heeft het over de zuidelijke landen. Er zijn namelijk ook heel veel... Oost-Europese landen die heel erg veel profijt hebben... van die steun, ons, de rijke landen. En uiteindelijk hebben wij daar ook weer profijt van... omdat die landen bij ons spullen komen kopen. Dat is iets wat ik niet zo vaak hoor hier. Nou, er is wel heel veel geld naar die zuidelijke lidstaten gegaan... in de afgelopen jaren, wat eigenlijk niet echt besteed is... aan de doelen die ook de concurrentiekracht... en de economische groei verder helpen. Dus daar zit echt wel een probleem. Maar Hollande, ook die is alleen maar bezig met zijn eigen agenda. Nou, ik vond die het Vaak. Ja, maar die moet u toch zien in het perspectief... dat ook Spanje en Italië er voordeel bij hebben... dat er meer geld naar die, naar die ouderwetse landbouwpolitiek gaat... die vernieuwing op dat terrein tegenhoudt. Dus hij probeert zo weer zijn gelijk te halen. En ik zou veel meer voelen voor de lijn die ook meneer Monaschi neerlegt... Nee. dat we veel meer kijken naar wat willen we in Europa met elkaar bereiken met dat geld. En het zou ook, ik zou echt toejuichen als ook in de Tweede Kamer... Even, misschien eens even die cijfers aan de kant worden gelegd... En dat je kijkt van wat is nu voor de BV Nederland belangrijk wat er in Europa gebeurt. En dan kom je op infrastructuur. Een veel beter in energieinfrastructuurnetwerk. Dan kom je op uh, innovatie. Kijk wat de Landbouw Universiteit van Wageningen doet op het terrein van, van uh, onderzoek en ontwikkeling. Dat is, Samen dat met is, andere onderzoeksinstellingen. Met Laat, laat met even, even, even Harry van Bommel even laten reageren. Is, alle cijfers ja, even aan de kant suggereert dat, mevrouw Dat is allemaal waar. waar. Waar moet je naar kijken? Innovatie en ook verbeteren van infrastructuur... Maar ook het CDA houdt vast aan het in stand houden van die landbouwsubsidies. Ook het CDA heeft in het Europees Parlement... Uh, kort geleden nog voor een resolutie gestemd... die steun uitsprak aan het commissievoorstel. Van Rompuy ging daar ja. al onder zitten, ja. uh, 80 miljard. Ja, zit... dus, dus, ja, dus, dus, dus u wilt nou, het eigenlijk gewoon nee. houden zoals het is. Uh, dat dat is, is de politieke dat is, realiteit. Dat is niet juist. Het commissievoorstel, en ook gesteund door het Europees Parlement... zegt uh, dat er een vernieuwing moet komen van die landbouwpolitiek. Uh, per jaar gaat dat elk jaar dat bedrag naar beneden. En dat zal verder zo gaan. Maar je moet ook op dat terrein kijken naar verduurzaming. Ook een doelstelling, een belangrijke doelstelling van de SP. En ook hoe je daar voedselkwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn, hoe je dat ook goed kan waarborgen. En dan heb je een stukje subsidie voor nodig. Maar wel gericht op die doelen. En die niet inkomensteun... wat meneer Hollande wil alleen maar besteden uh, om... om de eigen landbouwsector Kijk, die, die, die te schrijven. Inkomens, die inkomenssteun, daar moeten wij van af in die landbouwsubsidies. En die landbouwsubsidies die zijn zo omvangrijk dat ze als een molensteen om de Europese begroting hangen. Dus het zal niet anders kunnen dan en veranderen en minder. Dat geldt voor de hele begroting, maar zeker voor de landbouwsubsidies. Ja, Tot slot nog even naar u, meneer Monas. Uh, lid zijn van een club uh, kost altijd geld. Uh, ook aanstaande maandag weer staat Griekenland op de uh, agenda in Brussel. Uh, Brussel uh, als de ministers van Financiën opnieuw gaan praten over hoe moet dat nou met Griekenland. En waarschijnlijk is daar toch ook wel het punt dat we er wat meer geld aan kwijt zijn. Uh, uh, moeten we dat er uiteindelijk toch voor over hebben? Nou, ik geloof dat wij daar in, in de verkiezingscampagne buitengewoon eerlijk en helder naar iedereen zijn ge ja. geweest. Hè? Van, geen beloftes we, doen, herinner ik me. Hebben gezegd, nou, we hebben gezegd oh. van ik kan u geen garanties geven. Maar het tweede is nee. van ja, wij sluiten niet uit uh, dat wij uh, om oh, oh, in, in belang van de, van, de, van de eurocrisis om die. Onder controle te houden, om eruit te komen met elkaar. Dat we op een gegeven moment. en dat er een extra lening zou moeten komen. Maar op dit moment zit volgens mij. onze nieuwe minister Duitsland daar uitstekend ja. in. Er wordt, wat ons betreft. uitstekend onderhandeld. Uh, we moeten er met elkaar uitkomen. Ik geloof dat we dat met elkaar erg één zijn. Maar uh, nu, terwijl het toch erop lijkt dat we ook steeds meer het onder controle aan het krijgen zijn, uh, risico's nemen met Griekenland, lijkt, lijkt ons als Partij van de Arbeidfrastie niet erg verantwoord. De, de Partij van de, van de Arbeid is daar inderdaad altijd eerlijk in geweest. Het is Rutte die met uh, opnieuw een uh, verdraaide werkelijkheid van de zaken uh, verkiezingswinst uh, heeft geboekt. Hè? Geen cent extra naar Griekenland. Nee. Terwijl die wist dat, dat dit eraan zat te komen. Ja, dat het eraan zou komen. Nee. En dat ook de Nederlandse regering daar uiteindelijk mee zal instemmen. Nou moet u eigenlijk wel opkomen voor uw coalitiepartner, denk ik. Hij ja, kan niet anders naar mij nou, gelijk wordt, geven. Ja, ja, het ja, voor, voor, voorlopig is, uh, is volgens mij <laughs> dit ook, is de, de lijn van Dijsselbloem, de lijn van het kabinet. En uh, zolang dat daar goed gaat, zie uh, ja, je het ja, ja. vertrouwen. Wordt, ja, ik ben het geheel eens met beide heren. En ik denk dat het erg belangrijk is dat er in de Kamer een brede meerderheid die zegt, we moeten die eurocrisis oplossen, want dat is in het Nederlands ja, belang. Absoluut. Okay. Het Nederlands belang, dat is ja. dan hier maar weer onderstreept. Daar eindigen we mee. En we onthouden toch dat die hele coalitie, meneer Mona's, een avontuur is? Hè? Nou, een uitdaging. Nee, een avontuur nee. is. Ja. ja, het is een dus avontuur, Maar het is een, een hele serieuze zaak dat dit land 4,5 jaar stabiel geregeerd gaat worden. Ja, en ik het, zie wordt het als nog een uitdaging, zeg ik. Maar het wordt een ruige tocht. Hopelijk. Oké, hiermee gaan we het afsluiten, Troskamer Dank aan onze gasten. Corine Woordman, Harry van Bommel en Jacques Monash. Straks eerst het uitgebreide NOS-journaal. Daarna Argos van de VPRO. Na één uur hoort u weer de tros met Inbedrijf. Wij zijn er volgende week heel graag weer. Ik wens u vast een mooi weekend en graag tot dan. Dag.